serie hoerspelen na de romancyclus Het geslacht Viarda van Teun de Vries. Regie Ad Leuplek. Iedereen, tot het kleinste kind in de veenpolder, weet het al. De profeet van de verschopten, de man die recht voor allen eist. Ferdinand Domelen Nieuwenhuis komt naar het noorden om de bollejagers in Schoterland toe te spreken. Dat is nieuws, en meer dan dat. Karel Zwets, die de staking heeft voelen brokkelen, schept nieuwe moed. Af en toe heeft hij het bange gevoel gehad, of hij met zijn getrouwen op een eiland verbannen is, aan alle kanten omspoeld door een zee van groene haat. Het gezeten volk, het kerkelijke volk, het oude boerenvolk, dat de gang van zaken in de polder vervoeit. Soms heeft hij gevreesd, dat deze haat het van de rebellen zal winnen. Maar nu zal Domela verschijnen en het medicijn brengen, daarvan is Karel overtuigd, dat eenheid en kracht onder de stakers herstelt. Op de morgen van Domelaars komst uit Gorredijk, van waar hij door de voormannen van de staking wordt afgehaald, is de appelplaats tussen de twee herbergen al in de vroegte zwart van volk. Op de wegen zien de stakers niet veel anders dan gewapende soldaten, die uit alle omliggende dorpen naar het appel zijn opgeroepen. En de soldaten van hun kant zien niet anders dan arbeiders, die hun troepjes recht door de veenderijen komen opzetten. Als het tegen elven loopt, is het terrein vrijwel te klein. Schippers, gravers, trekkers, kruijers, arbeiders, die de vorige dag nog gewerkt hebben, alles is uitgelopen. Maar ook de militaire bezetting is voltallig, en ze doet anders dan anders. In plaats van een halve ring te formeren rondom het veendersvolk, staan er nu aan alle vier zijden manschappen dubbele hagen van geweren en sabels. Dat doen de angst en het ontzag voor de naam Domelen Nieuwenhuis, die als een toverwoord tussen de mensen gevallen is, daarom schrik te verbreiden, hier om van Wijfelaars nieuwe vechters te maken. Ik zie kapitein dat u maatregelen genomen had. Bent die bang, burgemeester? Oh, er is nog nooit zoveel poldervolk onderweg geweest. U zit hier toch veilig achter de ramen van uw herberg? Huh? Je weet nooit waartoe die de stakens zal ophitsen. Er zijn lui die in staat zijn tot een moord. Uh, wie bent u als ik vragen mag? Altijd eerst heet ik. Ik ben armeester in deze gemeente. En ik weet waarover ik spreek. Een paar jaar geleden op een winterdag is zo'n troep dolle turfgavers bij mijn huis binnengedrongen om geld te eisen... En een van die lui die heeft me daar genoeg verwoord. Dat moet inderdaad geen plezierige geweest zijn. <tie> Iedereen in de polder heeft er schande van gesproken. Ja, wel, u leeft toch nog, als u ziet. Ja, dat moest er nog bij komen. U kunt vandaag gerust zijn. Ik heb elke weg van Goradek dat hier met soldaat laat afzetten. En de appelplaats. Nou ja, <tie> u ziet het zelf, hè? Ja, aan alle kanten, u zagen. Gelukkig. Gelukkig, ja. Het lijkt wel of ze uit de grond opschieten. Zoveel vindersfok. Wat wil je? Doe me eens weer. De duivel haal hem. Ik zeg u, kapitein, we dachten gisteren nog dat we de staking gebroken hadden. Er kwamen al meer werkwilligen in de vinderijen terug. Maar vandaag... Ik maak me niet zoveel zorgen als u. De hebben een volkje tot toe goed in de hand. Maar voor lang? Kom nou toch, mijn heren. Zit u niet een beetje heel erg in de piepzaak? Die hele bolle jagerij is een zaak van solide guldens, kapitein. Die kerels hebben ons al duizenden gekost. Daar komen de stakingsleiders. En tussen hen in ik Herder, Zwets. Ze zijn er allemaal. En ze lachen ook nog die kruiden. Alsof ze de overwinning al in de zak hadden. Die daar met die waard. Dat is de bandiet die mij destijds wil hurgen. Dat is Karel Swets, de Hollander. Oh, ik zou maar duizenden hebben herkend. Ik hoop kapitein dat u hem vandaag zijn vet geeft. Meneer heren, we bij u kalanten. Ik ga naar buiten. Huh. Hij is maar toch goedmoedig, die kapitein. Hij beschouwt het nog altijd als een grap. En hij amuseert zich, zoals hij dat noemt. Maar we nog eens naar die Hollander kijken? Je kunt hem wel vreten, wat? Wat, wat een delft lawaai. Ze gaan beginnen. Natuurlijk, zwets, weer in het spreekgestoelte. Wat je spreekgestoelte noemt. Eén ding moet ik die Hollander nageven. Hij weet ze te regeren. Want sma, praat jij nou ook al als die kapitein? Om de donder niet. Voor mijn part komt er een bliksemstraal uit de lucht vallen... Die al dat rebelse tuig naar huis jaagt. We weten het dus, mensen. We weten het. We wijken niet van ons standpunt af. Nee al houden we dan vandaag ook appel tussen bajonetten en geweren... de staking gaat door! Als ik dit appel zo overzie... dan zou ik zelfs gaan geloven dat heel Schotland staakt. Schippers, trekkers, turfstekers, kruijers... en dan de hele burgerlijke stand die erbij hoort. Maar ik geef toe, waarheid is waarheid... dat er de laatste dagen... ...een handjevol volk aan de slag is gegaan. Dat is tegen de afspraak. En dat is vooral tegen de eigen kameraden. Zoals wij hier staan... ...als springen de veenbazen hoog of laag... ...houden wij vast aan onze eisen. Dat zal ik. Ik heb een zegje gezegd. Ik heb nog maar één vraag... Zijn er hier nog bazen die een aannemelijk voorstel willen doen? Ja! Niemand? Dan, dan zal onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer ons vertellen wat ons te doen staat. Ik geef het woord aan Domela Nieuwenhuis. Ja! Al goed. Ik groet de stakende arbeiders van graverijen en compagnonsvaarten. Ik groet hun vrouwen en kinderen. Ik groet al het volk dat op dit stukje grond bijeengestroomd is om te beraadslagen over de dag van vandaag en morgen. Ik heb me verbaasd en verheugd over het enorme aantal mensen dat hier in Beets is samengekomen. Het betekent dat de staking, de noodwendige staking, de moedige staking, voor jullie allemaal een levend feit is. Het betekent een eerbewijs aan de gedachte dat de arbeiders als klasse geroepen zijn hun eigen lot te smeden. Oh! Te lang is het volk onderworpen geweest. Behandeld als onmondige, hulpeloze massa. En al dus misbruikt. Nu leren de onmondigen hoe ze moeten spreken. De hulpelozen leren waar hun hulp vandaan komt. In deze veenpolders is het leven een onmogelijkheid geworden. Oh, vele van jullie weten dat ik over de onmenselijke toestanden in de Friese veenderijen in de kamer heb geïnterpeleerd. Wat ik daar gezegd heb, hoef ik hier niet te herhalen. Pijnlijker dan ik het ooit kan beschrijven, heeft elke man, vrouw en kind, in dit land van turf en gebrek, aan den lijve de zweepslagen van de uitbuiting gevoeld. Nog maar een dertig jaar geleden, zijn de zwarte slaven van onze kolonie Suriname vrij verklaard. Men heeft vergeten om ook de blanke slaven in eigen huis, de proleet in ons dierbaar kapitalistisch vaderland, vrij te maken. Die slaven dragen nog altijd ketenen. En tot die slaven behoren jullie, zoals je hier staat. Gelooft iemand dat de vrijmaking van de moderne slaven een onmogelijkheid is? De vrijmaking komt! De tijden veranderen. Het rad van de geschiedenis draait. Zij die het nu nog laten draaien, dat zijn onze meesters. Zij die groot worden van onverdiende winst. Maar niets blijft stilstaan in het grote, eeuwig stromende bestel. Het ogenblik nadert waarop zij die de winst verdienen. Ze zullen opstrijken ook. Het ogenblik nadert waarop wij uitmaken hoe het rad van de historie draaien zal. Maar de vrijmaking komt er niet zonder dat wij een handje helpen. Daar moet voor gevochten worden. Deze staking is een grote voetstap naar de ommekeer. Ze moest komen. Ze is door jullie aanvaard. Ze moet slagen ook. Daarom roep ik nu tot jullie. Wees je bewust van één machtige onverbittelijke waarheid. Bij al wat het volk doet, bezit het nu al een onoverwinnelijk wapen. Beslissend is de vraag hoe of dat wapen door jullie gehanteerd wordt. Vandaag, ten overstaan van deze veenstaking, heet dat wapen... Eenheid en, eenheid, en eenheid en overmacht. Wij kunnen niets als wij ons laten verdelen. Wij kunnen alles als wij ons met lijf en ziel inzetten... voor de eenheid van onze misbruikte klasse. Eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid, eenheid. Karel, Karel, kijk naar die kapitein. kapitein. is iets van plan. Die vraagt maar zenuwachtig met zijn hand over zijn sabelknop... Hebben de mensen het in de gaten? De meesten, nee. Ze kunnen hem niet eens zien. Ze letten bijna alleen op Domela. Maar ik hou die kapitein al een tijdje in het oog. Hij smoest met zijn luitenant. Hij stuurt hem achter de om. Naar de soldaten, daar bij de herberg. Wat doen die kerels nou? Ze met het geweer van de schouders. Domela! Op, pas op! Pas op, de soldaten! <hijen> Ik zie de veenbazen en de notabelen. Ik zie hun gezichten achter de ramen van de herberg. Ze lijken me banger dan ik. Ah! Ja. Ik zie de soldaten. Ze brengen hun karabijnen naar de schouders. Ik zie ook dat ze het niet met plezier doen. Gegroet, zonen van het volk in wapenrok. Weet je bij wie je hoort? Je officieren zouden ons appel het liefst in bloed verdrinken. Ze willen dat ik zwijg. Ik kan niet zwijgen. Arbeiders, jullie hebben mij gekozen in het parlement en ik zal spreken. Ik zeg tot jullie, deze staking mag niet gebroken worden. Jullie moeten kiezen, hier en nu. Links of rechts. Links is de eendracht, rechts de verdeeldheid. Links is de vrijheid. Rechts de slavenstaat, links de overwinning, rechts de nederlaag. Van Leverdeur! Eén droog, één droog, van Leverdeur! Eén van Leverdeur, nee, nee, de Frank. We komen in beweging, allemaal! Ze lopen naar links, en de soldaten schieten nog altijd niet, alles loopt. Kik wordt erop optocht, Een demonstratie bedoel je! Kom mannen, mee met de groep, naar links, Jongenla, jongenla, voorop, natuurlijk, goed om voorop, Kom hier, we gaan hem halen! We hebben niet geschoten. Misschien dat beter zoveel meestal. Terwijl die de polder in het vuur en vlam zet, heb jij gezien hoe die speelt met die mensen? Die verdomde huzarenkapitein heeft ons mooi in de steek gelaten. Als ze een zoutzak op zijn paard blijven zitten, lamp geslagen. Die hadden we nou net nodig om hier de aarde te bewaren. En hey, laat die gekke troep dooddruk wegmarscheren. Laten we eens kijken. Zie je? Ze lopen naar links. Met z'n allen. Daar komt Domela naar deur. Natuurlijk. Met zwets aan zijn kernuiten aan de kop van de afdacht. Wil dat zeggen dat de staking doorgaat? wel en duivel, ja. Heeft ze bepraat met ze rode smoesjes, De soldaten laten het geweren zakken. Dat is een klap in ons gezicht. Wacht even, wacht huh? even. De kapitein reed naar zijn mannetjes bij de afzetting. Goed zo. Ze versperren de weg. De bollenjagers kunnen niet van de appelplaatsen. Ik hoop dat hij erin laat hakken. De is <laughs> en dat is het ene. Dat zeg jij, secretaris. Kijk eens, kijk eens wat die rotkerels doen. Uh. Nou, ze gaan op zee. U Uw oh. ze gaan op zee? Zakker, u, als ik het met mijn eigen ogen zag, zou ik het niet geloven. Oh, dat, dat, dat is een De kapitein zarf steekt geen vlerk meer uit. De optocht loopt weer. Kijk die domme wuiven. Tegen wie? Tegen die zagen, oh. gevangst Dat schoren wandelt gewoon weg, de polder in. Nou, uh, ze zijn er nog niet. De huzaren glijpen naar hun sabels. Nee, mons, maar. Niet zoals jij denkt. Ze brengen de sabels naar de schouwer. Dat, dat, dat kan niet. Dat mag niet. Ze groeten de stakers. Met militaire eer. Duizend duivels, dat roept om vaak. Oh, oh. geholpen, hè? Ben jij ook al met zwartgallen gepraat? Om alles nog wat erger te maken? Je sluit toch anders ook je ogen niet voor de werkelijkheid? En wat is die werkelijkheid? Dat de staking een dag of wat is opgeleefd na de komst van Domela... en weer in elkaar is gezakt toen de veenbazen voor Wot van Appel hebben geëist. En gekregen. En toch werken ze niet overal. Karel, ze hebben vat op de luid die door blijven staken. Ik ga naar Uilensprong en hou Appel. Doe het niet, Karel. Je weet dat er een nieuwe ploeg Oezar is gekomen. Jawel, de vorige was niet betrouwbaar meer, ja, wat? Uzaren die salueren voor een rode opruier. Nieuwe uzaren, nieuwe veldwachters, met nieuwe orders. Ik weet er goed alles van. Ik hou appel. Karel! Wat mankeert jullie? Karel heeft nog nooit ontroken waar die hoorde te zijn. Die ontdekt alleen Parfors. Nee, je, je gaat niet meer. Vandaag niet en nooit. Dan zal ik met mijn eigen lijf aan je gaan hangen. Regina, laat me door. Laat hem, Regina! Bescherm jij zo je kameraad? Hij wil het zo op zijn. Ik laat niet met me smijten. In huis! Oh, zie je het zelf, Karel? Nog een half plein vol. Wie hier staan, ja, recht, dat zijn de beste. Ja. De volhouders en de vechters. Karel, zie je het, hè? Geen soldaten bekennen vandaag. Ja, nou, je het zegt. Ik had al zo'n gevoel dat ik iets miste. Raar gezicht, hè? Zo'n groot stuk grond met dan maar zo weinig mensen. We waren net zo mooi in al dat paardenvolk en al die koolbakken gewend. Sierik ik, ik spot er niet mee. Is er nog een bel? Komt er nog wat? Wis hem, bliksems. Pas op, pas op, onraad. Waar? kijk maar naar de herberg. De herberg? Ja. Zo, zo. Een doorluchtig gezelschap. Veenbazen, de armeester. De secretaris. En de veldwachters. Zeven stuks Malies. met de wachtmeester. Kijk uit, Karel. Karel, het oh, ja, oh, ja, is op jou voorzien. Karel, wat zei je nou als een zoutpilaar? Ik kan niet weg. Maar natuurlijk ga je weg. Lopen zoek de ruimte. Blijf voor domme. Karel, waarom kun je niet weg? Nee, nee, nee. Dit is mijn plaats. Nou, kom Karel, kom. Nee, nee, nee. Iedereen blijft nee, nee, nee. staan. Wie gaat lopen krijgt een blauwe bonus op poten. Nee, Wat moet dat wachtmeester? Wapengeweld? En dat vraag jij, woef oproeienkraaier? Is het niet duidelijk? Kijk naar de deur van de herberg, Er hangt een plakkaat. Voor een bot van appel. En voor zo'n wissawasje wil jij mensen neerschieten? Daarvoor arresteer ik. Jou in de eerste plaats. Dan zijn er hier trouwens nog meer die een appeltje met je te hebben te schillen? Uh, dit is de kerel, kerelmachtmeester die bijna steeds zo wat gewerkt heeft. Ah, uh, vriend Althusius, Jij ontbreekt nooit als er wat te onderdrukken valt, hè? Wat riep je eigenlijk? Ben jij gewurgd? Jij bent niet alleen een oproermaker. Je bent ook nog een gewone, wat Nou, ja, Je hebt het gehoord. Genoeg oh, oh. misdrijven voor een jarenlange vakantie in de Noord. Bij ons wets. je staat onder arrest. Help, mannen! Kale! Ze willen elkaar nog helpen! Help! Hulp. Oh. Niemand beweegt zich. Met zeven mannen. Eén kereltje te arresteren. Vat hem! Ik protesteer! Dat is geen portuur! Arresteren! Ik, een... Ik protesteer! Dat kan je straks doen voor de rechter. Sla erop, jongens! Kom! Nog een kan niet best, we hebben nog meer staalarmbanden? Zirk, niet doen! Eén slachtoffer is genoeg. Waarom doet niemand van jullie nou wat? Omdat ze inzien, stottaap. Dat verzet geen zin meer heeft. Veruit maakt dat je bij je moer komt. De grote man zit in de ijzers. Zien jullie het goed, jagers? Is er nog animo? Nou gaat er geen bek open, hè? Dit is het einde. Nee, blauwkop. Dit is het einde niet. Leven de staking. Leven de staking. Leven de staking. Leven de staking. Ik, ik kom terug. Eerst bronnen. Zeg je, ze hebben ze net als vroeger weer onder de duim. Alles werkt weer. Behalve jij. Ik heb andere plannen. <laughs> ik wil hier vandaan. Wat haal je in je kop? Heb jij hier ook niet altijd vandaan gewild? Vroeger, misschien. Maar nou niet meer. Nee. En ik weet waarom. Omdat jij nog altijd denkt dat hij terugkomt. Wie? Karel. Heeft hij zelfs niet geroepen dat hij terugkwam? Ja, dat heeft hij. Maar hij komt niet. Belt beeld je niks in. Die sluit dus achter de tralies. Voor jaren. Omdat jullie hem niet beschermd hebben. Beschermd? De veldwerfers hadden pistolen met scherp. Sirk. Sirk was de enige die lef had. En wat heb jij gedaan, jarig Vianda? De grote kameraad van Karel Swets? Je hebt erbij gestaan als een houten paal. te was hem weghaalden. Bij jou draait alles om Karel, is het niet? Waarom zou ik liegen? Ik mocht hem. Ja, je mocht hem. Zeg maar gerust, je was een teef. En ik snap nog niet waarom ik het zo lang heb aangekeken. Jij godvergeten Katraas! Daarvoor zou je kunnen meppen. Mep maar. Het wordt tijd dat ik terug mep. Ik ga hier vandaan. En jij gaat mee. Ga gerust, zover als je wil. Ga kijken of je in van familie iets afschuift. Als die familie tenminste bestaat. Die bestaat. Maar ik heb ze niet nodig. Ik heb geld. Jij? Ja. Ha! We hebben geen ander geld dan de drie schellingen die ik gisteren in de herberg heb verdiend. Met kruip over de vloer omdat jij niet verkiest te werken. Ik ga niet meer terug in de turf. Ik zeg je, we hebben geld. Waar zou jij dat vandaan ik hebben? Ik zal het je laten zien ook. Kom mee. Kom. Hier. Onder deze losse plank. Deel zelf maar op. Aan me bij. Kous. een zwaar als lood. Geld. Raad hoeveel erin zit. Hoe kan ik dat raden? Meer dan 800 gulden. 8. Jezus, jarig. Ben je op roof uit geweest? Vat jij dan niet waar het geld vandaan komt? Bespaar me die raadsels. Het is van Ulrike, jouw moeder. Ze gaf het me toen ze ziek lag. Op de dag toen ik het eerst en alleen bij haar was. Is dat goddomme waar? Ik lief niet. En jij had dat geld. Toen de staking er zo liederlijk slecht voor stond. Toen Karel zat te schreeuwen om geld. Toen niemand in de polder meer een cent had. Toen wist jij al dat die achthonderd gulden hier lagen. Ik wist het. En je hebt Karel niks gezegd. Het was mijn geld. Mijn geld bedoel je? Geld van mijn moeder. We hadden er de staking mee kunnen winnen. Dat geld was er glad bij ingeschoten. Mijn geld. Ik zeg je, je moeder gaf het aan mij. Omdat ze jou niet vertrouwde. Omdat ze bang was dat jij je zou verpronken. Verpronken? Zij wel Karel erop zat te huilen. Hou je bek over Karel. Ik heb dat geld gekregen. En ik doe ermee wat ik wil. Ga maar. Met de poen. Ik hoef er geen cent van. Wij gaan samen. Jij en ik en het kind. Ik blijf. Ik heb je gezegd, hij komt niet terug. Verbrast het uit alleen. Nee, Regina. Ik heb een plan. Ik ga een woonschuit kopen. Ik weet er een te kopen. in tegen Wispel. Een woonschuit? Ja. Wat zou je daarmee doen? Dat is klaar. We gaan trekken de Zuidwesthoek in. Werk zoeken bij de boeren. Maaien. Zichten. Paarden. Zussen ja, kom maar. Ik weet wat ik wil. Lach niet, Regina. Ik kan dat smerige lachen niet uitstaan. Ik lach zoals ik wil. smerig of niet? En ik lach op jou. Een oude kerel die zijn tanden verliest. En Die wil nog een avontuur uit. Avontuur noem je dat? Dit is onze laatste grote kans om uit deze zwijnderij weg te komen. Oh, ruk uit. Als je genoeg hebt van die zwijnderij. ja. Met jou en Ecke. Laat mij en het kind in vrede. Dan laat ik het jou. Dat zou jou passen. Hier blijven hangen als stro In handen van elke poldergast die jou achter je rokken zit. Ik ben geen hoer. Ik zal ervoor zorgen dat je het ook niet wordt. En ik laat me niet commanderen. Nee, zo hard je wilt. Je bent mijn gehoorzaamheid verschuldigd. Wij gaan. En dat is mijn wil en wet. Liever steek ik dit met in je dander. Weg dat mes. <tie> Zaten en eerwaardige stelpen in de omgordeling van hooggeboomte, kanalen en bruggen, glooiende terpen, de ontzaglijke hemel met zwellende wolken, de zon op het gras, zon op de golven, de donkere en mondgevlekte dieren, dorpen met heilige torens, de middeleeuwen schemeren onder balken en zadeldak, in het vochtige licht de kleine, heldere steden met gevels van verganen roem. Tegen de horizon van Friesland komt naast deze bekende beelden een nieuw, rechte, bakstenen pijpen, die rook uitstoten tegen de ongerepte zomerhemel, de zuivelfabrieken. Jarig Wierda kijkt ernaar, bij het roer van de woonschuit, die nu eens door deze, dan door binnenschipper, een eindweegs wordt meegezeuld. Waarheen? Jarig heeft geen doel. Hij vaart maar, achter een sterkere broeder aan. Over meren en veenplassen, voorbij de stadjes aan het water, langs dorpen met loeiend melkvee, onder het avondelijk klokgeluid. Het leven komt hem voor als één lange, gelukkige verbazing. In de kleurloze arme polder heeft hij vergeten dat dit alles bestond. Zelfs Regina kan tijden aan een op de roef van de schuit zitten en kijken, al is jarig er nog altijd niet achter wat ze denkt. Heeft ze zich bij zijn plannen neergelegd? Nu en dan blijven ze ergens hangen. Jarig verhuurt zich bij een of andere boer als invaller. Des zomers zijn er altijd extra handen nodig. Maar ook de hoge zomer gaat voorbij. Een stille tijd breekt aan. En zo komt de dag waarop Jarig, Regina en het kind Ekke zich over het snekermeer laten slepen en de laatste etappe al bomende afleggen. De opvaart van een rustig waterdorp. Nou, oh, Regina. Wat zou je zeggen van dit plekje? Hoe bedoel je? Als we voorlopig eens in deze gul blijven liggen. Huh? Het is hier mooi beschut. Een dorp vlakbij. Zie je dat zo graag wil. Mij hangt het rondzwijgen op dit rotschip al lang de keel uit. We hebben toch mooi ons brood verdiend. En een rotschip is het niet. Een drijvend huis. Drijvend krot. Die oude luister woonbok op oudersprong was nog beter. Waar ging je weer? Ach, ik ben niet geboren om levenslang rond te dobberen op een houten kast. De ratten klimmen gewoon weer bij aan boord. Ik heb nog geen rat aan boord gezien. Een eke is vrij wat opgeknapt, zin voor ronddobberen. Friisse lucht had hij in de polder ook. Ja, Ewig pikken en wrokken. Ga maar eten koken. Jij ja, hebt je sinds uit de veenderij zijn het commanderen aardig aangewend. Dit ga je anders aanpakken. In de toon. God, hoe... Ik ben geen paard voor de wagen, jarig daar. Hou je mond. Er komt iemand op ons af. Door het weiland. Ik voel het al. We worden weer eens opgejagen. je de schuit? Ah. Wat Voor de weerlicht hebben jullie hier op mijn land te zoeken. Eh, Middagboer. Je ziet het. We wou de wootschuit hier even meren. Knappe inham en zo. Dit is mijn land en mijn inham. Ik was van plan geweest je straks om toestemming te vragen. Wat ben jij voor het hè? daar is er nou. ja daar. Ik trek met mijn schouder rond als losarbeider. Ik kan alle boerenwerk. Hmm. Ben je alleen? Ik heb een vrouw en een jongen. Zeker die aap die ik hier zo net met zijn kees uit het hoorland gestuurd heeft, hè? <laughs> jullie denken zeker dat de hele wereld van jullie is. Ik zoek werk. Dat is alles. En een behoorlijke lichtplaats. Middag, boer. De duivenkater. Je hebt nog een dochter ook? Mevrouw? Regina? Vrouw? te duivel Ik zei middag. Middag. Regina, wat is de naam? namen hoor je niet veel. Nou, uh, ik heet Weidema. Wichert Weidema. Middag. Weidema? Wel, wel, wel, Jullie willen hier dus liggen. Als kan. En bij de boer werken. We moeten leven. nou, wel, wel, wel. Zijn vrouw ben je dus. Dat is. Uh... De buurt hier ziet er niet zo armetierig uit. Armetierig? Nee, hier wonen geen armoedzaaiers. Zo goed als niet. Krap, en behoorlijk boerenvolk. Dat kan, kan je zien. Zee, die vrouw van je heeft wel een paar ogen in de kop. Wie ja, haar? Ze mag er zijn. <laughs> dus jullie willen blijven. Voorlopig? Voorlopig? Nou, wel, wel, wel. De jongen van mij moet eindelijk eens naar school. Oh, we hebben hier een beste christelijke nationale school. Oh, christelijk, wat? Op onze school wordt de jeugd grootgebracht in de vrezen des heren... en de eerbied voor het woord. We mm, zijn helemaal vol. Jullie zijn toch geen heiden, hè? We, we zijn niet zo kerks aard. Niet zo kerks. Als je hier wil blijven, zul je in de pas moeten lopen met de rest. In de pas lopen? Ik dring geen mens mijn geloof op, maar ik wil ook niet gedwongen worden. Vrijheid, blijheid. Wel, wel, wel. En uh, Regina, werkt die ook mee? Als het zo uitkomt. Als het mij uitkomt. Lijf <lacht> me de kopper op. Kijk maar uit voor Regina. leidema. Ik ben niet bang voor kopstukken. En voor wat er dan vast zit. <lacht> nou, hoe is het boer? Kunnen we blijven? Huh? Ja. ja, dat zal zo voor de eerste dagen wel gaan, ja. Voor de eerste dagen. En heb je idee waar ik werk zou kunnen vinden? zou een tweede melk kunnen gebruiken. Voor de eerste dagen. Nou, dus dan een zorg minder. Middag, Weidema. Ga maar eten koken. Ah, dan daar komt die jongen weer terug van je. Zeg tegen hem omdat hij mijn land niet te veel gerenoveert en dat hij de hond bij zich houdt? Mijn eendekorven, wat je? Ik zal het maar zeggen. Stuur hem toch maar weer naar school. Ja, ah, doe dat, doe dat. Een kind kan er nooit te vroeg bij zijn als het gaat om de zegeningen van de leer. Uh, wanneer begin ik? Oh, kom morgen maar. Oh, dat kopstuk van een wijf. <lacht> en ik maar denken dat ze je dochter was. <lacht> Jawel, wijden maar. Een kopstuk. Tot morgen. Gebonden. Ik heb niets te zeggen. En je zit met de bladeren in die oude boeken van Karel. Als had er een boodschap voor je in. Misschien zit er wel een boodschap voor me in. Mag ik weten welke? Dat ik niet uit de Veenpolder weg had moeten gaan. Dat oude wel lied. Het gaat ons hier toch niet slecht? Te werk. Het eten. we leven. En hoe? Ze hebben ons aangenomen. Al zijn ze in het dorp zo fijn als Popperstrond. Daarom noemen ze jou zeker de anarchist. kan me geen donderschelen hoe ze me noemen, zolang ze ons maar aannemen. Echt lot uit de loterij, hè? Deze waterneggelrij. Was de Veenpolder soms geen neggelrij? Ik ben er geboren en getogen. Doe niet alsof je je verveelt. Wat wou je mij op de kap schuiven? Ik zeg dat jij je niet verveelt. Als ik in het dorp bij een boer werk. Dan komt hij wel eens een boerentriem praten, zo tegen koffietijd. En nog vaker een boerenvent. Dan moet ik ze wegsturen. Jij wou dat we dikke maatjes werden met die hengstentroep hier. En nou wil je mij verbieden het volkje te zien? Regina. Wat willen ze van je, dat manvolk? Ah, elke kerel wil wat van elk wij. Die, die, die weide maar met zijn vroom uitgestreken bakhuis. Die was al meteen maloten van je. en bok. Ja, ik ben jaloers. Je bent van mij. En ik duwde... Ik ben van mezelf, jarig da. Je bent gewaarschuwd. Ik ben van mezelf. Ik doe met mijn eigen lijf en leven wat ik verkies. Regina! Wel, ja, sla me. Als jullie best kerels niks meer weten te zeggen, dan wordt er maar op gemept. Je kan ook terugmappen. Jezus, Regina. Zie je dan niet dat ik mijn hart aan jou hangen heb? Ha, hart. Heb jij een hart? Dat heb ik. Luister, Regina. Jij zegt dat je spuugt van deze woonschuit. Ik begin er ook zelf genoeg van te krijgen. Ik wil nog één keer proberen om voet te vatten aan de wal. Hoe? Er komt hier een koemelkershuisje vrij. Verderop aan de snekerkant, achter de dorpsvaart. Ik heb nog wat geld over voor je moeder's erfenis. En dat hoor ik nou pas. Je hoort het op zijn tijd. We beginnen klein. Maar als we een beetje aanpakken met zijn bijen. En als jij maar niet afvalt, Regina. Dan kunnen we nog omhoog krabbelen. Ha, het boerenbloed bruist weer op. Wat? Nou, wacht <laughs> maar maar uit. Ik, ik, ik meen het. We kunnen vooruitkomen. Als het jou en mij beter gaat, dan kunnen we ook weer leven als destijds. Destijds? Toen we pas begonnen, jij en ik. Toen je mij mocht. Wie zegt dat ik je mocht? Heb je me dan voorgelogen? Ah, niet daarop, man. Met dat kleimerige gepraat. Het leven weet wel anders. Regina, val me niet af. Huur jij dat brok huis maar, als dat je zo hoog ziet. Zo vriend. jij bent weer glad, zolang het duurt dat wordt dan 6 centen uh, alsjeblieft 3 5 6 nog wat vergeten soms uh, nee vergeten dat niet ik ben eigenlijk verlegen om werk nou, dat is niks bijzonders vindt dat zijn we allemaal is er hier een Sneek wat te vinden? Hier? Het arm bestuur en de diakonie gaan krom van de kop zorgen. Zo arm lastig is hier het volkje. Ze beweren anders dat de ergste crisistijd voorbij is. Crisis? Ik geloof verdomd dat het hier een Sneek altijd crisis geweest is. En dat zal zo blijven ook. Je geeft me niet bepaald hoop, Wat kun je? Arbeider. Overal geweest, van alles gedaan. Niet de te aan te pakken. Sneker ben je niet zo toe. Ik kom achter de brekste vaart vandaan. Wel meer. Ik dacht dat het volk daar leefde van goed Pasen naar vet Pinksteren. Ja, de meeste. Maar ik ben niet in de prijzen gevallen. Weet je de waterpoort? Ja? ja. Nou, nou, daar vlakbij aan het achterom zie je een grote paardenslagerij. Je kan hem niet missen, er hangt een rode paardenkop uit. De baas heet Paulus Slim. Die heeft wel eens wat te doen. Ga daar eens praten. Paulus weer. Slim. Uh -huh. Zal ik proberen. Bedankt. Is hij volk? Volk! Geen mensen zien? Alleen dit oude aangebonden vospaard. Kom maar, jongen. Ja, kom maar, ik doe je geen kwaad. Dan ja, ben je schichtig. Ja, ik snap het al. Jij zit op de nominatie voor de bijl, hè? Ja, waar kijk je maar nou aan, jongen? Kan ik er soms wat aan doen? Nee. Mensen en slijten. De duivel al ze halen. Nee, nee. schrik maar niet. Hey daar. Was dat jij tegen die knol te praten? Wie ben je? Ik heet Jarig Viarda. Oh, wou je iets van me, Jarig Viarda? Bent u Paulus Slim? Hoogst dezelfde. <laughs> uh, ik wou u iets vragen. Vragen? Ik dacht dat je hem iets aan kwam bieden. Ik heb niet veel aan te bieden. Behalve uh, mezelf. Je bent slachter van paarden, niet van mensen. Ik zoek werk. Alweer een. Jezus, man, ze lopen me dat deur bij tientallen plattenwerk. Ik heb geen werk. En ik kan niet langer naar je luisteren. Hey, ik dacht misschien uh, een putje of een karweitje. Al is maar voor een halve dag. Waar kom je vandaan? Uit de stad? Terwijl een meer. Nou, daar wonen dikke boeren. Ik zoek daar maar werk. Er is op het ogenblik geen werk. Je komt wel weg door de steeg, hè? moet deze vos hier slachten. Oké. Okay. Jippie. Uh, wacht even. Ja, ik heb geen tijd. Uh, is die vos gezond? Dat is mijn grootmoeder. Af, maar stok oud. <lacht> die ogen staan wat troebel. Ik zei het hoor, oude dag. Ze hebben nog geen paardenbril. En dat haar. Zo vaal en dun. Oh, wil je mij soms vertellen dat dit beestje rijp is voor de slachter? En nou, Wat moet die kosten? Die vos? Waarom we hem dan kopen? En hem zelf slachten en mij beconcurreren? Ik kan hem gebruiken. <lacht> nou, dan ben je gewaarschuwd. Die kan alleen nog maar een poppenwagen trekken. Nou, wat moet die kosten? Nou, wat is die waard? Laat we dat beest nog één keer betasten. Biestuk is het niet, hoor. Armelasvoer. <laughs> een tientje. Tientje op de hand? Alsjeblieft. Ja. Hier is het. Je hoeft het niet in het licht te houden, slager. Dat is echt. In tijden als deze weet je het nooit. Nou, gelukkig mee. Ja, ja, ja, daar. Eén stuk touw. Hier hangt nog wel een oud halster. Dan krijg er bij cadeau. ja. Zo, oude vos, had je niet gedacht hè? Eh, kalm maar, je hebt een nieuwe baas. <lacht> Mag je geloof ik. <lacht> en ik zullen het samen best vinden. Gedacht. Graag hoor, een zegen. Lauke! loukje, help, jippe. Als je nou eens een mooi plaatje zien wil, kijk dan die vent is naar die daar wegloopt in de steeg. Helemaal getikt, Koop me een overjarige knol af voor een tientje. Je weet niet wie we het twee het eerst zal overvallen, de baas of het peert. <laughs> Wat moet een man, die al met een vrouw en een kind op schobberde bonk leeft, nog met een paard? Een halfdood paard, waarmee je alleen kleine, voorzichtige karweitjes kunt doen. Het vospaardje weet niet wat hij in zijn magere deemoed voor jarig wie betekent. Hij weet ook niet wat er om zijn het wil over zijn kop heen, tussen de twee benige wezens in het armoehuisje wordt afgetwist. Regina kan het beest niet zien. Zij heeft bij invallende winter al genoeg beslommeringen met eigen mensen, als ze bij slager en bakker en winkelman komt en probeert om op de pof wat mensenvoer in te slaan. Jarig heeft een winterdek voor de vos gemaakt van een oude deken en zakkenstof. Hij staat af en toe met een armzalige voldoening bij het dier, praat tegen hem en klopt hem op de hals, vooral als Regina weer eens bitter gemopperd heeft over de opvreter. Dan denkt hij, in haar hart is ze bang voor het beest, en de gedachte vermaakt hem. Ekke het kind is verzot op het paardje. Om de andere dag haalt hij hooi en haver bij de omwonende boeren, en in de tussentijd stopt hij het altijd graag dier zoveel van zijn eigen brood toe, dat hij zelf nagenoeg met honger in zijn ingewanden loopt. Dat kan zo niet duren. jongen. Zo, anarchist. Wat kon je doen? Dat weet je. Mijn jongen is hier gisteren geweest om wat haver en hooi voor ons paard. Ha, paard noem je dat? Maar je hebt hem met lege handen teruggestuurd. Ja, wat dacht je nou eigenlijk? Dat ik die knoop van jou de hele winter had onderhouden? Hooi en vreten kan je krijgen, daar. maar dan ook dokken. Misschien kan ik een kawijk voor je opknappen. De ruil voor het paardenvoer. Ja, je weet zelf dat je s het werk wel met eigen volk af kan. Ja, een beetje krediet zou je me toch kunnen geven. Tot het voorjaar, als er weer werk komt. Ja, ga naar de armvoogden, Weerda. Alhoewel, zolang jij een paard op stal moet hebben, al is het dan een scherminkel, zullen die ooit in hand komen. Wat moet ik dan verdomme doen? Gebruik niet eindelijk de naam dat scheren, Weerda. Als een zware ondeugd in je. Jij bent een godslasteraar. Hoe kan ik godlasteren als ik niets van hem weet? Ruk uit. Jij praat Filistijns. Ik, ik vroeg je wat ik doen moet. Ga naar de stad. Er is een nieuwe melkfabriek. Hm. Misschien kunnen ze jou wat voerbong gebruiken. Een paard heb je al. Meen je dat? Probeer het. Als God zijn handen mensen al niet lang van je heeft afgetrokken. Weken? Dat kan, meneer Jetting. U je bent koemelker? Los werkman. Mijn naam is Viada. Koeien? Geen enkele. Geen melk? Heb ik geen tijd. Ik zal het kort maken. Ja, korter dan kort. Ik had zo gedacht, u hebt een nieuwe melkfabriek. De melk moet opgehaald worden en de bussen en de wijk teruggebracht. Ik weet wat er gedaan moet worden. Waar kom je vandaan? meer, achter de Brekstervaart. Dan hm. taa je godvrees in het plaatje. Hoe? Heet je ook weer? Ja, jarda. Ja. Ja, het is waar, daar. In tweede meer heb ik nog geen klanten. Het is dus geen gemakkelijk volk. Ik was op landen zo'n dag hier vooruit te trekken en met de boeren daar te gaan praten. Ik kan het voor u doen. Luister eens naar je. Nou, ik moet met een aanbod komen. Kun je je woordje doen? Nou, oh, ze kennen me. Als je het voor me voorkwam. Verkniet... Ja, nee, er is er. mij alles aan gelegen dat het lukt. Hm. Wat dacht je te verdienen? Ja, het werk is nieuw voor me. Ik heb zo geen weet. Melkrijders beginnen meestal met twee gezadels per week. Twee gezadels? Nou ja, als je het er goed afbrengt, dan. Uh, je bezorgt me meer klanten, dan kan het later oplopen. Maar je bent nog niet eens begonnen. Ik weet niet eens wat je waard bent. Kan ik maandag aan de slag? Mijn best. Heb je een paard? Heb ik. Goed paard? Kan ook mee. Nou, maandag dan. Hier is een zakboekje. begin je met de mensen te bezoeken en breng ze aan hun verstand. van een uitkomst, de Zuitenfabriek voor ze is. En als ze mij hun melk willen sturen, dan schrijf je alles secuur op. Naam en adres, het aantal koeien... de beschatte hoeveel het melk. Kun je me volgen? Ja, het zal gebeuren. Ja. En eh... Uh, ...zou het misschien mogelijk zijn... Wat, wat, wat, wat, wat, wat vietel je ja. nou nog? Oh, ik raad het ook. zeker, hè? Ik ben er barak aan toe. In godsnaam, ik gok toch al. Dat kan er nog wel bij... Het was het negende deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Jaar Wiarda werd gespeeld door Hans Vierman. Regina door Gerry Mantel. Karel Swets was Paul van der Leck. Ferdinand Domeda Nieuwenhuis Johan Schmids. De burgemeester van Beetselswaag werd gespeeld door Peter Arians. De secretaris door Piet Ekel. Jan de Blauw, Hendrik Monsma. En Alef Autucius waren Huyp Orizant, Adno Jons en Willy Raas. De kapitein van de huzaren was Jan Burkers, een veldwachter Jan Verkooren en verder werkten mee Maria Lindes, Donald de Marcas, Tony Folletta, Bert van der Linde en Kees van Ooyen. De verteller was Steun de Vries. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en uitgevoerd door het Promenade Rihad ad leuble.